Met witte knoppen voor een happenkratz, hij ging er mee naar een festival voor de bejaarden in Zevendal. En op haar paste, en op kasten een deuntje uit zijn jonge tijd. Met Lof de eerste prijs. Niet om de woorden, maar voor de wijs. Toen moest hij voor de tweede maal zijn duntje spelen met heel de zaal. Hij opa paste, en opa krasten een, een duntje uit zijn jong. Hij kreeg een show En hij moest mee naar de studio Het was voor hem nog niet te laat Want morgen krijgt hij Gauwe plaat.